bezoek is zeker van de nabestaanden niet. Ja. Ik heb altijd toch het idee dat men dat achteraf jammer vindt. Ja. Uh, ja. Het is een ontzettende moeilijke stap. Ja. Vooral die eerste stap, maar de tweede keer dat ze ja. komen... ...dan weten ze waar ze terechtkomen ja. en dan is het okay. het verwerken is dat ja. belangrijk. Ja. Dit ging over het afscheid. Hij gaat nu ook afscheid nemen. Ja. Dankjewel, okay. Carla dankjewel, dankjewel Carla. Ja, dankjewel Carla. Dit was het Kunst en Cultuurcafé van 12 maart. Presentatie Marge Oost-Indie en Tom Hendricks. Techniek Roy Halderman. Graag tot de volgende keer.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 Het weer bewolkt met vannachte opklaringen en een minimaal van 2 graden aan zee tot 0 in het oosten. Morgen eerst zon, later bewolkt met motregen en een temperatuur rond 7 graden. Zondag bewolkt en grijs. Dit was. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij, jij beleeft het. Beleeft CFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, met nu, U. see it. We are coming to you.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 Ja, zit die uh, glitterpruik maar op. Disco schoenen, heerlijk. Vrijdagavond, jouw weekend is weer begonnen. Unner Meets Deep and Sugar Disco's 2. En dit is jouw See it. Helemaal lekker, helemaal goed. Leuk dat je bent ingeplukt. Op jouw 106.9. Mijn naam is DJ J.K. En samen met DJ Ten Hoven. Goedenavond, Joey. Goedenavond. Hebben we er weer helemaal zin in? Ik wel. Ja, het is een uh, beetje een uh, laatste uitzending, want... We gaan eventjes met vakantie. Drie hele weken. Vier. Geen Drie vier, vier hele, hele weken, weken. Geen, zie het op je radio. Dat maar. betekent een maand lang zonder vette nieuwtjes, zonder vette muziek en geen partyguide. Nee, maar we komen keihard weer terug en ja, we gaan er toch ook een beetje vooruitkijken met de partyguide, denk ik zomaar. Oh ja. Ja, bij deze we weten al de leuke openingsfeesten van Bloemendaal en er zit een hele vette aan te komen. Daar hoor je straks meer over natuurlijk. Wat hebben we nog meer vanavond allemaal in de show, Joey? Uh, het feest Masquerada in Den Haag. Het feest Reason in The Sand. Dan hebben we verder nog Extrema Outdoor. De fans daarvan kunnen binnenkort ook naar Noorwegen om dit evenement mee te maken. En Club Marcanti moet dicht. Club Marcanti moet dicht. Schokken nieuws dus allemaal. Nou ja, dat en meer. Ja, de partykuit, we hebben het al gezegd. Rond de klok van tien voor tien komt hij voorbij. As usual. Wat hebben we nog meer in de show? De Twitter-rubriek Alive and Kicking. Ja, en natuurlijk heel veel goede muziek de komende drie uur. Jordi van Acht, oftewel GVA, heeft ook een nieuwe plaat. Autobaan. Jordi, waar zie je het. Uh, allemaal mensen van... Hey! Kun je die plaat alsjeblieft nog een keer draaien? Nou, dat doen wij met liefde, want wij vinden hem zelf ontzettend lekker. Oh ja, Joey, wat is nog meer lekker? Fuck me, my friend is famous. Pardon? Fuck me, my friend is famous. Comedy Central presenteert entourage. En dat weer opnieuw. Entourage is terug. Comedy Central presenteert op 12 maart niet alleen entourage in Club 4. Maar heet de jongens ook welkom op een nieuwe avond op tv... En wie kent de heren onderhand nou niet? Hollywood sweetheart Finney Chase is een jonge succesvol acteur die zijn vrienden Johnny Drama, Turtle en E uit Queens, New York mee naar Hollywood heeft genomen. Samen maakten de jeugdvrienden de straten van L.A. onveilig. Hun leven bestaat uit feesten, mooiste vrouwen, rijden in de nieuwste auto's en netwerken met de machtigste mensen uit de entertainmentindustrie. Maar entourage gaat vooral over vriendschappen die de hoofdrolspeler Vincent Chase voor het leven zijn. Comedy Central en Club v vieren samen de herlancering van entourage op tv. Na een ongelooflijk succesvolle en tevens uitverkochte eerste editie... ...staat Club v 12 maart wederom geheel in het teken van deze hitserie... ...die vanaf dezelfde avond weer bij Comedy Central te zien is. De benedenzaal van Club v zal deze avond worden ongetoverd tot in een housebioscoop. Met wall-to-wall -wall schermen en popcorn en op het hoofdmenu... ...kunnen jij en je entourage optimaal genieten... Vanaf kwart over elf kun je daar live de herlancering beleven van het tweede seizoen van Entourage. Niet geheel onbelangrijk is de muziek natuurlijk. Op het programma staan DJ's Beggy Begovic, Robert Feelgood, Skizofrenix, Vinnie James, Noor Casablanca en het vocale talent van MC Yoga. Club 4 zal voor één avond het Valhalla van de Very Important People zijn met maar liefst vier VIP-areas. Een limo-service met een hummer limousine en uiteraard een entree over de rode loper. Binnen staat er een fles Grey Goose Wodka op jouw en je te wachten. Voor 680 euro kun je zelf met vier vrienden en vriendinnen als echte sterren feesten tijdens entourage met de entourage package deal. Die te reserveren is via daniel.club4.com ping, mail en tweet je entourage en kom met z'n allen op vrijdag 12 maart naar club v. Het begint om 10 uur, de entry kost 9 euro... ...en aan de deur 12 euro. De lijnen, Benny Bang Bengovic, Robert Feelgood... ...Schizofrenics, Noor Casablanca... Vinny James en MC Rogha. De dresscode is Red Carpet... ...en de location is Club V... ...in de Maasboulevard Rotterdam. Nou ja, klinkt hartstikke gezellig, dus... Uh, ...nou ja, ja, jij hebt ook een nieuwe Blackberry... ...dus je kunt hem uh, doorpingen, natuurlijk. Hey Joey, uh, wanneer was het... ...vorige week of die week ervoor hadden we... ...natuurlijk de plaats en Plain... ...Fucking Society... Ken je die nog? Ja, dat is een hele vette plaat Een hele he? vette plaat, ja. Maar ja, die, die is uitgebracht. Wij hadden uh, de gewone... Had ik gedraaid in mijn set. Jij vervolgens uh, de Olaf Basowski uh, dat versie. Klopt. Maar ja, uh, er is nou een vette... Ze allemaal weg. Nou, met recht. Met recht. Zelfs het intro is gewoon goed. Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Jullie reacties kunnen jullie altijd kwijt. Joey, nog één keer het e-mailadres. Zie het at 7 Voor al jouw reacties over deze plaat, over de show. Het kan niet op vanavond. Eén groot feest op Zandvoorts. Enige echte grote dansvloer. Dit is zie het op jouw Sieven Sanford. Dat is met kan. Ik zie hier een mailtje van Paul. Paul zegt ja. Ik krijg al gelijk helemaal zin in Trends Energy. Maar ja, het Original, Dat is ook een uh, Trends-plaat. Ja, wij zijn er helemaal fan van. Een mailtje van Suzanne. Jezus, jullie knallen er hard in vanavond. Jazeker. Helemaal leuk dat je luistert. Jou zie je het vanavond. En Joey, Reason. To love, to be, to enjoy, to celebrate en to party zijn enkele van de aspecten die onafscheidelijk zijn van Reason. Op zaterdag 6 maart begint Reason het nieuwe decennium in stijl in de Sand Amsterdam. De locatie wordt deze fabuleuze avond omgetoverd tot een spectaculaire venue of de fantastische evenement. Reason in The Sand is een samenkomst van alle Reason evenementen en zal de trend zetten in 2010. Verwacht een overloed aan glitter, glamour, Reason, Boys and Girls. Delicious dancer en entertainment van het hoogste niveau voeg aan deze recent editie vol glitter, glamour en sparkle de ongeëvenaarde sound toe van de nationale helden en dat wordt een editie om nooit te vergeten. De artiesten zijn vooral geselecteerd op hun kracht om het feest te maken en zullen bij een breed publiek tot de verbeelding spreken. De line-up is ijzersterk, de artiesten van wereldklasse, toppers die de feeling van de avond mogen begeleiden tot een ongeëvenaarde climax. En dat zijn Sydney Sampson. Inwerky, Gregor Salto, Deflexicon, Michael Mendoza, Shermanology, Grandmaster Izzy, Funky Creators, Esonic, Re Robert Feelgood, Deep and Lazy en Lina N en Kit Keo. Er zullen kosten nog moeite bespaard worden om hem ook dit keer uit te pakken en stijl de avond wederom on top of the world te zetten. Reason laat je ontsnappen aan de realiteit en neemt je mee naar een plek waar alles mogelijk is. Een evenement dat bol staat van de entertainment en klasse. Reason met een gouden rand. Verwacht het onverwachte. Kijk vooral uit naar onder andere gespierde Reason to Suck Lady Killer, Een overheerlijke Reason to Lick Lollipop Ladies en geniet van de nodige muzikale en visuele genot. De voorverkoop is al eens begonnen en de voorverkoop gaat hard. Hou Reason to Win actie in de gaten op de site www.reason2.com Waarmee Reason een gloednieuwe Vespa weggeeft en een deel aan de Reason to Win radio commercials die je voorbij zal horen komen. Uitschaling boven image, sfeer boven reputatie en vooral gezelligheid boven alles. Overheerlijke muziek, een voortreffelijke drijstijl en een stap publiek. Ook dikke geld, wie niet weg is, is gezien, want Reason wacht op nobody. Nee, ook niet op jou. Reason, stilstaan is geen optie, losgaan is een absolute must. Dus als je meer wilt weten, www.reason2.com Helemaal goed, Joey. En ja, we zijn een beetje met de plaatjes, uh, ze worden allemaal gerecycled. We hadden natuurlijk Bellini Samba de Janeiro... Een tijdje geleden, in de 2010-versie. Olaf Wasowski heeft hem ook onder handen genomen. En dat heeft hij zeker niet onverdienstelijk gedaan. Je hoort hem hier, maar zie het op jou 16.9. Bye. <laughs> Helemaal goed en dan is het weer tijd voor de enige echte Twitter-rubriek. Jouw wekelijkse update van wat er allemaal binnen de dj in gaande is. En ja Joey, had jij nog enige leuke tweets uh, tweet voorbij horen komen? Ja, DJ Quinton is met W&W hebben ze een nieuwe plaat gemaakt. Veel belovend. De... Dus een uh, opvolger van Bleepit, want die komt ook uh, van dat duo. Dus uh, ik ben heel nieuwsgierig. Oké, okay, en WNW, uh, hoe gaat het daar eigenlijk mee? Om dat eventjes. Ze uh... uh, staan binnenkort op uh, Trends Energy op de Future Stage. Op de Future Stage. Ze en mogen de... op uh, jubileum van Astero 450 mogen ze ook draaien. Oké, okay, hoe ze netjes. Ze staan op de nieuwe DEM CD met een single main stage. Dat team ze ook gemaakt, is op 50 jacht. Met maak het of het. En gaan ze eigenlijk nog eventjes door? Want ja, ze, ze krijgen wel de nodige bekendheid, maar. Ze hebben nog net niet, weet je. Uh, Dat voelt wel stap. goed. Ja? ja, want ze zijn nog jong, hè. Nog uh, in de krachten van hun leven, zeggen we dan maar. Ja. Dus uh, veelbelovend. Nou ja, ik heb ook nog eventjes een paar DJ's gevolgd. Uh, Leepik Luc, hij zit uh, momenteel in het vliegtuig onderweg naar Denemarken, Kopenhagen om precies te zijn. Daar heeft hij vanavond een optreden. Uh, DJ Raimundo, onze Zandvoortse trots ja, Wel bekend van de Escape en hij gaat uh, dit weekend uh, gaat hij voor het eerst draaien met USB-sticks. Joe, heb jij al eens met die USB-sticks gedraaid op die nieuwe Pioneer? Nee, ik heb de CDJ 900 en 2000 nog niet uh, in, mijn, uh, in mijn handen gehad. Dus ik ken nog niet mee gedraaid. Wel met de CDA 400, maar dat is helemaal niks. Die is te langzaam. Maar uh, ik heb begrepen dat die van de CDA uh, 900 2000? en uh, 2000 uh, uh, goed werken. En er komt ah. ook tevens een nieuw mengpaneel aan voor Pioneer. De DJM uh, 2000. Oké. Okay. Met, uh, met een touchscreen, alles erop in de raam, dus dat uh, wordt waarschijnlijk een nieuwe clubmixer. Oké, okay, het wordt steeds mooier en mooier. Uh... En duurder. Ja, dat is op 3500 de hele vloot. Nou betaal je 5500. Ja, het is natuurlijk een truc zo snel mogelijk. Het lijkt wel of het steeds sneller bij elkaar opvolgt ook. Nou ja, ja die, die 2000 lijn Kijk, Die CD1000 is al uh, 7, 8 jaar oud of zo. Ja, die DJM800 is ook al vier, vijf jaar oud. Ja, maar het volgt elkaar uh, gewoon vrij snel, want ze hebben elke keer een beter type. Elke keer net even weer wat achter, of, uh... nou ja, ze, ze kijken ja. met de grote DJ's van uh, wat zijn de verbeterpunten van onze apparaten... ...en vervolgens komt daar dan weer een update van, dus wat dat betreft is dat wel goed. Oké, okay. nou ja, helemaal leuk natuurlijk. Maar ja, om nog even terug te komen op uh, DJ Raimundo... je had al over en weer getwitterd met Fiddlegan... ...van hoe zijn date was met de uh, USB-sticks en de CDA 2000. Uh, nog eventjes over de Escape. Komend weekend, framebusters. vijfjaars jaar jubileum. Als je er een gastenlijstplekken voor wil... ...moet je eventjes een Twittertje terugsturen naar Raymond. En Beke Bekovic, hij heeft al een uh, blik gekeken in het uh, festivalseizoen. En dat ziet er zeer goed uit met onder meer een paar back-to-back -back sets. Dan hadden we nog een mailtje over, over een uh, Twitter van Oliver uh, Twist... Hij uh, had uh, weinig inspiratie, maar ja, er is toch nog wat uitgekomen. Ben benieuwd wat dat gaat worden. Nou, tot zover de Twitter rubriek. En ja, zometeen nog uh, nieuwtjes uh, over een uh, club die gaat sluiten. Ja, Marcanti. De Marcanti, toch wel een uh, behoorlijk bekende. Maar ja, nu gaan we door met Big Ang versus Becky Rhodes. Angry. Hey,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 Becky Rhodes, Angry in the Dulac en Dubois remix. En ja, daar komen we toch uit bij Treurig nieuws op deze vrolijke vrijdag, Joey. Nou ja, treurig ook weer niet. Is het niet, uh, niet zo dan? De reden in ieder geval niet. Oké, okay, nou ja. Zoals velen van jullie intussen misschien al via de media gehoord hebben of gelezen, moeten Markante helaas zijn deuren sluiten. We gaan er heel hard aan werken om zo snel mogelijk weer te openen, is wat ze vertellen. Een jaar geleden is Marcanti door Patricia Ruizendaal opengenomen van de vorige eigenaar. Al snel verstonden verschillende deurwaarders voor de deur en bleek dat de vorige eigenaar veel rekeningen onbetaald heeft laten liggen. Ook is het parkeerplan dat was opgesteld, slechts twee keer gebruikt en trok het foodcenter zich hieruit terug door niet nagekomen afspraken. Dit alles was bij de verkoop niet genoemd, waardoor Marcanti nu vast is komen te staan. Een procedure tegen de oude eigenaar is door Patricia Ruizendaal met glans gewonnen. En er is ook een nieuwe schriftelijke bevestigde afspraak met Foodcenter over te gebruiken parkeerplekken op het terrein van de Foodcenter. Helaas was dit allemaal niet voldoende voor het stadsdeel. Maar Kanti gaat deze maand hard werken om het parkeerplan helemaal rond te krijgen en daarmee alle voorwaarden te voldoen voor een vergunning. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkeling en hopen jullie snel weer te kunnen ontvangen in de mooiste club van Amsterdam. Aldus het Marcanti management. Oké, okay, nou ja, we zijn helemaal benieuwd. Uh, we zullen er vast en zeker nog meer van uh, horen. Want ja, bij een opening hoort natuurlijk een openingsfeest. Ja, en ja dat zijn toch wel de, de leukere feestjes. Nou ja, kijk, uh, er zijn gewoon rekeningen ook niet betaald. Uh, mijn is ook niet betaald toen ik er heb gedraaid. Dus. Uh... Dat is altijd minder, hè? Ja. En het, uh, een van de bedrijfsleiders is ook weggegaan die zijn eigen club gaan beginnen. Dus. Uh... Nou ja, misschien volgen de schuldeigenaren hem daarheen. Ik hoop er niet voor, hem, Maar. Uh... Ja, je weet het nooit. Hé, hey, Joey, zometeen de partykuit rondom de klok van 10 voor 10. Zit er wat leuks tussen? Er zitten een aantal leuke feesten bij, dus... Een aantal uh, leuke feestjes. Dat genoeg gaat een moeilijk reden. worden voor jullie uh, morgen. Oké, okay, genoeg reden om te blijven luisteren. Ja, misschien tijdens de partykuit is het ook wel leuk om voor... Uh, ja, een strand in het uit te lichten. Die na uh, onze break gelijk een feestje heeft. Doen we zometeen. Nu eerst door met Ultranet Free 2010. In de Theo Moss Remix. Je hoort hem hier bij See It. Drie uur lang keihard. De beste hits van de toekomst. Keihard door je speakers. Van je laptop. Van je radio. Het maakt niet uit. Van je wielfiets. Heb je radio in je fiets. Where did we go wrong? When did we lose our faith My brother is in me But can it depend on me? Do you think if one of you tried Maybe you could find A better friend than any other If you gave more than you took een nieuwtje, Masquerada! Na vier maanden afwezigheid kreeg Masquerada weer terug in de Viersprong. Deze editie met nog een impulsievere line up dan de voorgaande edities. Headliners zoals Sinnery James en Ryan Marciano, die in februari nog de Heineken Musical in Amsterdam vol is te trekken met hun Amazon Project, staan nu met een debuut in het, inter in het intieme locatie van de Viersprong. Na zijn fantastische house set tijdens de Masquerade New Year's Eve is ook Peter Geld op hem aangevuld met de resident DJ's van Masquerade. Chris Rocks, Jasper Clash... Mark McCrawland, Robbie Taylor... en MC Jessie K met haar vocalen. Deze lijn in combinatie... met de ex locatie waar alles... ons weer rijdt, zal ervoor zorgen dat de Masquerade... weer een nieuwe stempel in het teststand achterlaat. Het wachten op deze editie... heeft lang genoeg geduurd... en daarom kijken we met z'n allen uit... naar zaterdag 20 maart. Zullen jullie niet eens... zijn Rijn en Hot? Afgelopen Masquerade editie in Utrecht... rijden ze de zaal volledig los. Deze Glamour Boys weten wat er van hun verlangst wordt... Overal waar ze verschijnen is het dringen voor de DJ-boot. Grillende meiden die zich nu dus onherkenbaar achter hun masker kunnen verschuilen... en het dalpende lichamen op de dansvoer zorgen er elke keer voor voor uitzinnige vreugde tijdens hun set. Op deze editie maken ze hun debuut in de Viersprong. Wees erbij en geniet. Deze man, of deze main act, zal ook deze avond Peter Gelderblom act de prestans geven... Onder andere bekend van Radio Decibel waar hij iedere vrijdag en zondag zijn eigen show Wheels of Revolution presenteert. En natuurlijk met zijn hit Waiting For rijdt hij de hele wereld over en stond hij in alle grote clubs. Geen masker beschermt je tegen de knallers van Peter Gelderbloem. Het duo dat langskomt is bekend als de mannen van Latin Lovers, maar deze avond zullen ze voor jullie verrassen. Geen Latin, maar dikke stevige vocals van Jasper Clash en Chris Rocks zullen door de viersprong blazen. Het is genoegen om deze twee mannen elkaar te zien opzwepen achter de deks. Elke keer weten zij het publiek te overtuigen en staan ze stil, maar ook thuis hun set is dat niet toegestaan. Ook komen de mannen die op dit moment de muzikale expo-product van ons vaderland zijn. Namelijk Robbie Taylor en Mark McCrawland. Hun plaat Paseos, die de heren afgelopen maand produceren, gaat zorgen voor een doorbraak over de grens. De dus Spaanse DJ Chas pikte de demo op en tekende de heren bij de label Stereo Productions. een van de grootste house labels in de wereld. Deze avond zul je zien, voelen en beleven waar deze heren in huis hebben. De vocalen van deze avond worden verzorgd door de meest sexy die Masquerade jullie kan vinden. Jessie Kay is een echte house angel met de stem zoals je die nog maar zelden tegenkomt in de scene. Een voice die kippenvel bezorgt. Het concept waarbij de mysterieuze beleving hoog in het vandaal staat is Masquerade. De zweer met de uitzending publiek zorgen altijd op iedere editie voor een volle dansvoer... ...waarbij de handen in de lucht gaan en de mensen nu stil kunnen blijven staan. Stel je eens voor, een broerige, decandente zweer uit Venetië. Mensen die de hele avond gemaskerd in hun mooie uitgaanskleding lopen. Met overheersend parfum en een scala aan très chic die de boventoon voeren. Keer op keer, maar deze tijd dan dans op de housemuziek zoals het bedoeld is. Zag 20 maart zet jij je masker op en zorg erop dat de tijd aanwezig bent. Zodat je niks gaat missen van deze legendarische avond. Ja, lijkt me toch wel een aparte gewaarwording. Maar zo zie je Robbie Taylor en Mark McGrawland uh, met uh, Paseos. Ontzettend goede release. Ik heb hem ook al uh, meerdere malen gedraaid uh, tijdens mijn set. Ik denk dat ik hem vanavond nog maar eens eventjes uit de platenkoffer uh, haal. Want hij is gewoon lekker. Een andere lekkere plaat ook, MAC. featuring Dino Feels like a Prayer. Dan denk je, ja, die kennen we natuurlijk wel. Maar ja, de, de Firebeat remix die, die is gewoon te vet. Je hoort hem hier natuurlijk bij jou, zie het. Zometeen, rond de klok, van 10 voor 10. Zal ietsje laten worden. DJ Ten overhand met de partycard. In de Firebeats remix. Ja, ik krijg hier een mailtje binnen van een uh, Joey. En die zegt ja, het is een ontzettend gave plaat. Alleen dat, dat moor dat, uh, wat je de hele tijd hoort, dat is een beetje jammer. Maar ja, ik vind hem zelf wel ontzettend lekker. Alsof er een vlieg zit, zegt Joey dan. Hé, hey, Joey, het is 10 voor 10. De klok, zegt het. Tijd voor de party, guys. En we gaan beginnen voor het aankomende weekend, aankomende zaterdag... ...in Club Roses met Roses in the House op de Roostergracht 133 in Amsterdam. Het duurt van 11 tot 5 en in de Rijnlub staan Verenica Bas en Santito. Kaars kosten 57. Dan gaan we door naar Vraimbusters in de Escape op het Remnantsplein. Dit duurt ook van 11 tot 5 en in de lijf staan DJ Chucky, Raimundo en MC Knowledge. En dat is wel te verstaan, het 5 jaar jubileumsfeestje. Dan gaan we door naar avant-garde in Hotel Arena. Het kaarsje kost 10 euro en het vrees begint om 11 uur. In de main area e Kit Keo en Maintain en Funky Fresh en Mitch. In de tweede zaal Deep and Lazy en Quentin van Honk. Dan gaan we door naar Sneakers Music in de Panama. Aan de oostelijke handelskade, 4 in Amsterdam. De kaarsje kost 15 euro en het duur van Elf tot 4. In de lijn up je de tier staan Iroki, Schizophrenics, Ralph Vero, Jasmine Lebon en MC Busy. In de line-up in de studio staan DJ Rocket, LEM, Oliver Twist en Mo MC. Dan gaan we door naar Superstars, 4-year anniversary in Club Powerzone Amsterdam. De kaars kosten 15 euro en het duurt van 11 tot 6. In de line-up staan Hardwell, Quintino, Schizophrenics, Mark Benjamin, Shermanology, Brian S, Santos en Juvians. Dan gaan we door naar de Cent in Amsterdam. Voor 22.50 ga je naar het feest als State of 90s. Die nu van 10 tot 5 in de lijn staan. Sean, DJ Isis, Miss Monica en Human Resource. Klinkt heftig, dat feest. Die laatste, ongelooflijk. Dat zal wel flink knallen daar zo worden. Dit was de partykite, tot zover, Joey. Ja, dan heb ik nog even één aanvulling. Aangezien we eventjes vier weken met vakantie gaan van 10 april zit er vast in je agenda. Dan is de cent. Of uh, nee hoor. Ik krijg gelijk hier zo uh, wat voor mijn beeld wat we niet moeten hebben. Nee, dan is het, het openingsfeest van de Republiek. Het zijn een beperkt aantal kaarten en het is alleen... Ja, ons kent ons dus. Zorg dat je erbij bent. En tevens heb ik hier nog het aankomende on, uh, ja, Gewoon Bloemenal Party Partyguide. Voor de aankomende vier weken. Welke feesten er plaats gaan vinden. We gaan beginnen met de feesten van Bloemingdeel. Waaronder de grand opening op 21 maart, zondag 21 maart. Kaars kosten 15 euro en dat duurt van 2 tot 12 s smiddags. In de sunset stage... Sunny James en Marciano... Gregor Salto, Ricky Livaro... Daniel Bovi en Roy Rocks... Leo Roy MC Rocha... en Jason Goncotta aan Percussion. Op de Full Moon Stage... DJ Chucky, Hardwell, Efgo Jack... Rita Danina, Bass Jackers... en Silvio Economo... en Zaldi MC. Dan gaan we door naar... Jackie Luxury Presents Babes at the Beach... Is ook een bloemendeel in de duur van 4 tot 12 middags. De kaars kostte 10 euro en in de lijm staan Roog, Ricky Divaro, Ben Harry Meets en MC Rocha. De week erop dus Ibiza Baby, ook in Bloemendeel. 12,50, in de van 4 tot 12. En in de lijm staan Chucky, Shermanology, Epcojack, Michael Mendoza en One Too Many. America, Del Sur, Bloemendeel. Het duurt van 4 tot 12, Sunny James en Ryan Martial zijn in lijn, samen Gregor Zalto, Rio Styles en Jatro Ancotta. Dan gaan we door naar de feestjes in Beef vroeger. De eerste is op 4 april en de Sexy on the Beach, de Grand opening. De kaars Constantine euro. het duurt van 2 tot 12. Op de Sexy beach majesteit zijn Cindy Sampson, Benny Rodriguez, Hartwell, Vata González, Lucky Charms, Nicky Domino en de Afro Brothers. En een andere feestje, een week later op Beach vroeger, is de Boulevard. Die duurt ook van 2 tot 12. En in de lijn staan Prunklefunks, Kiss of Genix, Don Diablo, Key Sonic en Beggy Begovic Bag en D-Rashid. Nou zijn we er echt nog heen door alle feestjes. Alle felsteestjes zijn dit. De komende vier weken moet je, zien, je het missen. Maar de ja, partykite, je bent helemaal op de hoogte. Nu Mike Snow, Sylvia in de Dirty Sound, en Sebastian in Grosso Remix. We'll